NOS-journaal, maar nu eerst nog een Michel Depech met Poer Boer en Do too.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 De landelijke beheerder van het elektriciteitsnet Tennet heeft een bijzonder transport uitgevoerd. Drie loodzware transformatoren werden vannacht en vandaag over de weg vervoerd van Hoek Ho van Holland naar Westerlee in het Westland. Voor het transport waren wegen aangepast en werden weggedeelten afgesloten voor het andere verkeer. Ook waren er acht tijdelijke bruggen gebouwd, omdat de gewone bruggen het gewicht niet aankunnen. De transformatoren wegen 330.000 kilo per stuk. Langs de route stonden duizenden mensen om de drie trailers met transformatoren te bekijken. De Griekse politie heeft bij de havenstad Patras een kampement van 150 illegalen ontruimd. Hun zelfgebouwde onderkomers werden met de grond gelijk gemaakt. De volwassen illegalen zijn in hotels ondergebracht, 40 minderjarigen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De illegalen komen bijna allemaal uit Azië. Ze wilden van Patras doorreizen naar Italië. Een paar maanden geleden zaten er nog meer dan duizend illegalen in het kamp. Dat aantal liep daarna snel terug omdat de Griekse regering harder is gaan optreden tegen illegalen. In Noord-Brabant zijn bij een verkeersongeluk een broer en een zus van 19 en 17 omgekomen. Het ongeluk gebeurde in Ulicoten bij Baarle-Nassau. De auto waarin ze zaten werd bestuurd door een man van 20 uit Ulicoten. Hij ligt zwaargewond in een ziekenhuis in Tilburg. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. De Australiër Mark Webber heeft zijn eerste Formule 1-zegen geboekt. De coureur van het team Red Bull won de grote prijs van Duitsland. De Duitse Sebastian Vettel, een teamgenoot van Webber, werd tweede. Felipe Massa uit Brazilië eindigde als derde. Webber raakte kort na de start de auto van Rubens Barrichello. Dat kostte hem zijn koppositie en kwam hem op een strafrit door de pitstraat te staan. Maar daarna wist hij toch weer aan kop te komen. Het weer vanuit het zuidwesten, wat zon. Het is een graad of 20 na vandaag, af en toe zon, en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS.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 Are you real?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 Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Ja, goedemiddag en welkom hier weer bij het derde en laatste uur van Zondag in Kennemerland. Het is even na vier uur. Het is zondag 12 juli. Nou, We gaan terugblikken en vooruitkijken met nieuws en belevenis in de regio Kennemerland. En zo blikken we terug naar Fight Cancer, dat vrijdag plaatsvond in Haarlem op de Grote Markt. En kijken we vooruit naar een speciaal strandfeest wat in Bloemendaal Strand komende zondag gaat plaats hebben. Nou, Natuurlijk ook het regio nieuws, het weerkomst. Komt voorbij en sport kort. Dit is zondag in Kennemerland met de Beach Boys. Good Vibrations. I, I love the colorful clothes your hair. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood. On the wind that lifts her perfume through the air. Good She's giving me the excitations. But I'm backing up good vibrations, She's giving me the excitations.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 Ja, dat was Kit Kreden en de coconuts met... I, I'm not your daddy. En daarvoor nog uh, natuurlijk de Beach Boys met Good Vibrations. Nou, ik had het al uh, eigenlijk verkeerd gezegd. Ik ben er gelukkig uh, uh, door, uh, door uh, ja, gebeld eigenlijk. Van, uh, nee, dat feest is helemaal niet op zondag. Maar dat is op zaterdag. Op uh, zaterdag, uh, als het goed is, uh, in uh, juli. Dat is zaterdag 18 juli. Dan vindt er een uh, speciaal feest plaats in Woodstock in Bloemendaal Strand. En degene die daar meer over kan vertellen is Veronica Miltenburg. Veronica, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. En uh, ja, ik zei al, het is een feest voor, uh, ja, eigenlijk om uh, meer bekendheid te krijgen voor de ziekte CF. Zeg ik dat zo goed? Ja, klopt. CF staat voor cystic fibrosis. Uh, in de volksmond ook wel Thijslijnziekte genoemd. En wij mogen bij Woodstock een, een lopgenotencontactdag organiseren. Dat betekent dat we patiënten uit het hele land uitnodigen om elkaar te ontmoeten... Maar het is ook gewoon een publieksfeest waar iedereen mag komen die van een leuk strandfeestje houdt. Om te genieten van de gezelligheid van Woodstock en de leuke line-up. Ja, want uh, ja, we zeiden het al om meer bekendheid eigenlijk ook te werven voor, uh, voor ja, de ziekte CF. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord voordat ik eigenlijk wist van dit feest. Ja, ja CF is de meest voorkomende erfelijke ongeneeslijke ziekte. En uh, er leven ongeveer 1300 mensen in Nederland met CF. En het is inderdaad uh, zo dat het nog niet zo bekend is. En vandaar zo belangrijk, Want hoe meer bekendheid, hoe makkelijker er gelden kunnen worden opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek. Hè? En dat wetenschappelijk onderzoek, dat kan de kwaliteit en de duur van het leven verbeteren. Ja, want je zegt al duur van het leven. Want wat is de gemiddelde leeftijd van iemand die, ja. Ja, zeg maar, overlijdt aan deze ziekte? Nou, op dit moment is het 40 jaar. Dat is een gemiddelde. Oh, ja, dat is vrij jong. Dat is vrij jong, maar ik moet zeggen... vorig jaar is uh, onder andere ook onze Eline en Lisa... die waren allebei pas twintig. Zo. Ja, ja dan, dan het komt dat echt... Dat is echt heel erg jong. Ja, het is heel grillig. Het is niet te voorspellen. Uh, in sommige gevallen kan een longtransplantatie... nog uh, wat verlenging bieden van het leven. Maar het is niet dat dan de ziekte weg is... en dat je dan heel erg oud kan worden. Dus er is nog niet uh, voldoende... Uh, research naar gedaan om daar echt uh, een, een medicijn voor te, uh, te krijgen of om het, uh, ja, het lichaam zeg maar zo te verbeteren dat, dat je er ja, overheen kan komen. Zeg maar. Nou, het is al veel beter. Want 20 jaar geleden haalden de meeste mensen de puberteit niet. Dus er is ontzettend veel ontwikkeling. Maar het is vooralsnog niet, niet te genezen. Mm. Hè, kwaliteit van leven is ook al een stuk beter door alle medicatie die er is. Maar uh, ja, we zijn er nog lang niet. Nee, en daar is onder andere natuurlijk ook het uh, CF Beach Dance ja. voor. Nou, uh, Woodstock heeft uh, ja, haar, haar tent, zeg maar, of haar, haar uh, ja, locatie beschikbaar gesteld. Ja. Uh, wat kunnen de bezoekers allemaal verwachten van het feest? Nou, we beginnen uh, exclusief voor patiënten met de CF Fun. Dat betekent dat ze gaan varen met de reddingsbrigade. De reddingsbrigade zorgt ook voor het vervoer. En bij Woodstock is tegenwoordig een uh, strandsportinstructeur die met de kinderen afhankelijk van het weer gaat bodyboarden... of ze mogen uh, kitesurfles nemen. Of in ieder geval met de kite, want je kan natuurlijk niet in één dag leren kitesurfen. Maar een heleboel fun. En vanaf half vijf beginnen we met het echte muziekgedeelte... wat voor iedereen toegankelijk is. Uh, er wordt vijf euro entree gevraagd. En dat wordt door Woodstock direct afgedragen aan de Nederlandse cystic Fibrosis Stichting. En ja, we hebben een hele mooie line-up met bekende namen, zoals Peter Gelderblom. Die uh, erg hot is op dit moment. Maar ook Nick van Brugge van Radio 538. En uh, Ernesto vs. Bastiaan. Die hebben een speciaal nummer heeft gemaakt: 65 Roses. Dat gaat over cystic fibrosis in het Engels. Ja, en de, want dat is ook een speciaal nummer hè, voor uh, mensen die CF hebben. Daar zit er wel een stukje historie aan. Ja, dat nummer dat, uh, is geschreven door de Australische band, The Wolverines. Die hadden het uh, verhaal van een gezin waar een kindje met CF was. Maar ze konden die naam van die gekke ziekte maar niet onthouden. Dus ze hebben gezegd, ik noem het 65 Roses instead of cystic fibrosis. En wij hebben toestemming gekregen van de Wolverines om de tekst te gebruiken. En daar heeft Ernesto versus Bastiaan een geweldige transmix gezet. En daar sluiten we mee af. Oké, okay, nou dat klinkt in ieder geval wel uh, veelbelovend. Dus ook voor de mensen die, uh, die gewoon kunnen, kunnen aanschuiven, zeg maar. Vijf euro zeg je en dat gaat ja. uh, hup, direct door naar de. Naar de is... vereniging. Ja, en uh, we hebben ook mensen die willen lobbyen om uh, toch mensen te motiveren om zich te laten registreren voor uh, donorregistratie. Wat ook zo belangrijk is, omdat als ik al zei, in sommige gevallen. Nou, in veel gevallen kunnen mensen hun leven verlengen als ze een longtransplantatie kunnen krijgen. Maar er zijn gewoon veel te weinig organen. Ja. En, nou, iedereen heeft de, de, de donorshow van BNN gezien. En, hè, dat ging over nieren, maar ook longen zijn er te weinig. Dus heel belangrijk dat mensen zich daaraan. aan... Uh, aan ja, want ik moet eerlijk zeggen dat uh, uh, vooral inderdaad nieren, transplantaties, maar bijvoorbeeld ook het hart, dat, uh, daar hoor je vrij veel over. Maar over ja. de longen en vooral deze ziekte is ja. weinig van bekend. Nee, nee, daarom uh, doen we met CF Beach Dance uh, zoveel mogelijk uh, PR, aandacht voor de ziekte, maar ook voor de mensen zelf. Gewoon een waanzinnige dag en uh, ja, een geweldig festival met een uh, hele mooie line-up waarvan ik ook wil zeggen dat alle artiesten en iedereen doet zijn bijdrage in Natura. Dus er gaat geen geld om in CF Beach Dance. Het wordt allemaal gratis verstrekt. Het enige geld wat er omgaat is dus de entree die woestok dus direct aan de patiëntenorganisatie afstaat. En zo uh, kan er ook nergens wat aan de strijkstop blijven hangen. Ik vind dat zelf een hele goede uh, en prettige manier. Want je hoort best wel gekke verhalen over uh, mensen die gelden inzamelen. Die niet op de plek van bestemming komen. Mm -hmm. En op deze manier weten we zeker dat het goed gaat. Ja, nou ik wens je in ieder geval uh, heel veel uh, succes, maar ook heel veel plezier. Ik neem aan dat je zelf ook uh, zaterdag de 18e daarheen gaat. Ja, ik ben bang dat ze me wel verwachten. Ja. <laughs> ik zal het hele weekend uh, in rond te rollen om alle laatste voorbereidingen te doen. En uh, nou ja, hopen dat het mooi weer is. Uh, we hebben altijd prachtig weer gehad en een goede sfeer. En uh, ja, heel veel publiek, want hoe meer mensen er komen. Uh, hoe meer bekendheid en uh, ook hoe meer geld er in het laatje komt voor onderzoek voor ja. deze mensen. Dat is uh, oh, we zeker we weten waar. Ja, want dan wou ik nog even naar vragen, of uh, in ieder geval mee afsluiten. Ja. Als mensen meer informatie willen hebben over zowel de ziekte als het feest. www.cfbeachdance.nl Nou, dat is uh, vrij duidelijk lijkt mij. Oké, okay, nou prima. Veronica Miltenberg, heel erg bedankt. En succes voor aanstaande zaterdag. Ja, en graag tot ziens. Oké, okay, tot ziens. Ja. Nou, dat was dus Veronica Miltenberg van uh, ja, de stichting uh, CF. En uh, ja, je kunt dus naar het feest gaan zaterdag 18 juli bij Woedstok in Bloemendaal Strand. Ja, Boys, boys, boys van Sabrina hoorde je hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Dit is zondag in Kennemerland. En het is bijna half vijf, dus we gaan even kijken naar wat nieuws hier in de regio Kennemerland. Dan gaan we naar Haarlem. Een automobilist die ziet zijn wagen in vlammen opgaan. Want een bestuurder van de Fiat die kreeg dinsdagmiddag en na half vier de schrik van zijn leven. Hij reed op de Amsterdamse vaart richting Rotterpolderplein toen er plotseling uh, ja, rook uit zijn auto kwam. Nou geschrokken parkeerde hij de wagen aan de kant van de A200. En de gealarmeerde brandweer kon niet meer voorkomen dat zijn voertuig behoorlijk beschadigd raakte. Een berger is opgeroepen om de wagen op te komen halen. En uh, doordat de wagen vlak voor de spits op de drukke A200 stil kwam te staan. Uh, ontstonden er natuurlijk files op de weg? Uh, kijken we nog even naar kippen die gered zijn bij een brand in de schuur in Aalsmeer. Het is aan de schuur aan de Oosteinderweg. Dat was afgelopen vrijdag, want het was aan het eind van de middag brand uitgebroken. En uh, ja, vanwege het gevaar van overslag naar nabijgelegen woningen heeft de brandweer de brand heel snel opgeschaald naar een grote brand. Uh, nou, de, brand had, uh, de brandweer had het vuur snel onder controle en kon overslag voorkomen. Nou, twee kippen die in de nabijheid van de schuur. Rondliepen. Zijn in veiligheid gebracht door de brandweer. En de andere kippen zijn elders opgevangen bij buurtbewoners. Nou, op het moment dat de brand uitbrak, waren de bewoners van het huis uh, waaraan de schuur lag niet thuis. Maar wat, en wat de oorzaak van de brand was, uh, is op dit moment nog niet bekend. Nou, we gaan nog even kijken naar uh, wat ander nieuws uh, op uh, de website. ...van Bergo.nl... ...daar staat uh, dat er een Duitse bus... Uh, ...vlam heeft gevat... ...door kortsluiting op de paviljoenslaan in Haarlem. Het was een Duitse buschauffeur dus... ...en hij zal zijn bezoek aan Haarlem niet snel vergeten... ...want de man had even daarvoor de bus opgehaald... ...toen er rook uit de wagen kwam. Nou, hij zette zijn bus aan de paviljoenslaan in Haarlem... ...ter hoogte van de Maria Stichting aan de kant... ...en alarmeerde de brandweer. Nou, de brandweer kwam snel ter plaatse... ...en bluste de brand in de bus. Nou, vermoedelijk is deze ontstaan: door kortsluiting... ...in de bedrading... En de bus is later opgehaald door... Uh, ja, een berger weer natuurlijk. En... Uh... Er was ook nog een hele grote brand in de Beverwijkse bazaar. Maar dat was uh, ja, 3 juli. Dat was uh, vorige week vrijdag. Uh, dat kan ook allemaal gelezen worden hier op de website van michelvanbergen.nl. En voor ander nieuws uh, kunt u kijken op abradio.nl en zfmzandvoort.nl. Gaan we kijken naar uh, het weer hier in de regio Kennemerland. Nou, het is op dit moment droog. Uh, waarschijnlijk zoals u dat wel uh, ziet. Want het is in de middag en daar uh, is het opklarend. Met het een matige aan zee, vrij krachtige zuidelijke wind. Met een maximum temperatuur van ongeveer 20 graden. En maandag ook zonnige periode. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En een maximum temperatuur van 21 graden. Nou Dit is na te lezen op de website www.meteopagina.nl En kijken we nog even naar uh, sport kort. Uh, gaan we naar zwemmen. Aaron Persel heeft tijdens de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden voor de WK het wereldrecord op de 200 meter rugslag verbeterd. De winnaar van Olympisch Zilver tikte aan in 1 minuut 53 seconden en 800 ste en dat is maar liefst 88 honderdste uh, sneller dan de winnende tijd van Ryan Lochte op de Olympische Spelen in Peking. Na nou, Woensdag verbeterde Persel al het wereldrecord op de 100 meter rugslag. En tennis, Rogier Wassen staat in de finale van het dubbelspel op het grastoernooi van Nieuwpoort. De Nederland won samen met zijn Duitse partner Michael Kohlman in de halve eindstrijd met 6-2-7-6. Van Kohlmans landgenoot Philip Petzner en de Oostenrijker Alexander Pea. En golf. De Spaanse golfer Gonzalo Fernandez Castanho heeft op de derde dag van de Schotse Open de leiding overgenomen van de Zuid-Afrikaan Retief Goesen. Hij had op de baan in Lok Lomond slechts 64 slagen. Dat is 7 onder het baan gemiddelde nodig om het clubhuis te bereiken. Nou, zometeen gaan wij uh, verder om te kijken. Uh, we gaan terugblikken naar Fight Cancer. Fight Cancer is een, uh, ja, gaat on tour voor het Loveland Festival. En uh, vorig jaar hebben ze Haarlem en Zandvoort aangedaan. En dit jaar uh, ja, alleen Haarlem. En we gaan terugblikken uh, met de, de mensen van onder andere de organisatie. Maar nu eerst hier uh, bij CFM Zandvoort en AB Radio South Africa van Revelation Time.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 See that girl go walking by De Fortunes met Here It Comes Again bij CFM Zandvoort en AB Radio. Nou, we gaan vooruit kijken, maar ook terugblikken. En op dit moment gaan we even terugblikken naar Fight Cancer on Tour to Loveland Festival voor dit jaar. Want uh, ja, de Haarumse Grote Markt was dus afgelopen vrijdag het toneel voor deze house-liefhebbers. Want Loveland on Tour had haar fanswagen dus met DJ-installatie op de markt gezet. En ja, honderden liefhebbers genoten van de muziek van Gregor Salto en DJ Marnix. En hij ligt op dit moment nog even zijn roes uit te slapen. Want hij had natuurlijk ook nog het afterparty in Club Stalker. Dus praten we met de productiebegeleider van Loveland uh, Loveland en dat is Michiel Land. Michiel, goeiemiddag. Goedemiddag. Ben jij ook geweest in Haarlem? Ja, natuurlijk. Oké, okay, en hoe was het? Ja, groot succes, hartstikke leuk, vol plein. En uh, Fight Cancer uh, is hartstikke blij, er is hartstikke veel geld opgemaakt. Mensen waren hartstikke enthousiast. Ja, want uh, vorig jaar waar stonden jullie er ook, toen was het ook een groot succes. Uh, ja. Dus gaan jullie elk jaar uh, Haarlem aandoen? Uh, in principe wel. In principe is Haarlem de opener van onze tour. Uh, Haarlem heeft Loveland ook vast... Uh, Aanhang, dus dat is altijd heel gezellig en veel bekende en iedereen is er altijd heel enthousiast. Het is echt een van de leukste data van de Tour. Mm -hmm. dus maar uh, dit jaar uh, hebben jullie niet, uh, zijn jullie niet begonnen toch? Sorry? Dit jaar zijn jullie niet begonnen in Haarlem? Uh, nee, we hadden even een klein proefje in uh, Alkmaar, maar dat was onderdeel van een uh, reeks feesten daar. Mm -hmm. En dat was uh, op, een, uh, op een podium, dus dat was niet echt met, uh, met de vrachtwagen. Nee, oké. Okay. Ja, want dat is eigenlijk wel uh, waar dat jullie is, bekend om staan, hè? Ja, ja, ja. oké. Okay. Uh, nou, je, je bent in Haarlem geweest en waar zijn jullie nog meer gestaan al? Voor de tour? We hebben gisteren, dat was trouwens ook heel leuk. Dat was vorig jaar nog niet zo druk, maar dat uh, de, dit jaar sloeg het erg goed aan. Met uh, Chucky en Benny Rodriguez op het plein in Den Haag. Waar op het plein? Ja, het plein Oh, het plein, sorry. oké. Ja, DJ Chucky, uh, maar die, ja, die, uh, die trekt altijd wel uh, vrij volle zalen. Dus uh, ja, veel mensen kwamen erop af. Ja, ja was uh, heel enthousiast. Hm. Dus uh, dat was heel bemoedigend. Ja, want je zei uh, of, uh, tenminste, je zei al net uh, dat er bijzonder veel geld is opgehaald, uh, onder andere ook in Haarlem. Uh, heb je dat al uh, geteld? Nee, het uh, werkt zo dat mensen kunnen donateur worden van fight cancer. Oké. Okay. Uh, ter plekke. Mm -hmm. Dus uh, dat, uh, dat wordt er gewoon maandelijks, uh, maken ze hebben het over op fight cancer, dan... Dus dat zijn niet echt concrete bedragen, maar dat zijn aantallen donateurs. Ik weet niet precies hoeveel er waren, maar dat, uh, ik heb gehoord dat het heel goed ging, in ieder geval. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval mooi om te horen. En uh, nou, het is een leuk, uh, leuk gegeven dat jullie in Haarlem ook een Haarlemse er natuurlijk eraan hebben gegeven met uh, Gregor Salto en DJ Marnix. Want ja, ja zij, zij zijn ook een soort van Haarlemse DJ's, toch? Uh, ja, Marnix in Amsterdam en die is allemaal begonnen in Haarlem. Ja, en Gregor natuurlijk uit Haarlem. Mm -hmm. En uh, hoe was uh, de afterparty? In Club uh, Ja, het was hartstikke leuk. Het was uh, redelijk vol. En uh, ja, nee, dat was ontzettend gezellig. Hé, hm. hey, maar merk je nou ook de, wat voor mensen er bij, uh, bij deze tour komen? Zijn dat mensen die echt alleen maar willen dansen of ook echt mensen die donateur willen worden? Um, ik weet niet zeker of mensen daar naartoe komen om donateur te worden. Maar um, uh, mensen zijn, merken wel dat mensen echt toch betrokken daarbij zijn als ze op het moment dat ze worden aangesproken door de wervers. Want hoeveel wervers waren er? Uh, vijf. Oké, okay, en ze hadden wel echt de hele avond uh, hun handen vol? Ja, ze hadden de hele avond hun handen vol. Oké, okay, nou dat is uh, mooi om te horen. Waar gaan jullie nog meer uh, toeren? Uh, we staan uh, vrijdag uh, de 17 op het uh, Beursplein in Amsterdam. Dus met Marnix en uh, DJ Roog. Ja. Daar verwachten we heel veel van natuurlijk. En uh, we gaan uh, zaterdag de 25e voor het eerst naar Leiden... En daar staan we op de Beestenmarkt met uh, Michel de Heij en Tomacek. Oké, okay, en hebben zij nog iets met Leiden of, of waarom hebben jullie voor uh, gekozen? Tomacek uh, die komt uit Leiden en Michel de Heij die komt uit Rotterdam. Maar die, uh, ja, nou ja, Rotterdam, Leiden ja, ook komt... niet zo ver weg. <laughs> Sorry? Rotterdam, Leiden, nee, dat nee, is nee, ook nee, niet ook zo ver ook weg, weg toch? lokale DJ's, want uh, ja, die draaien vaak ook uh, wel vaak zelf in die steden. Dus dan is het ook wel eens leuk om iemand van buitenaf. Uh, erbij uh, te betrekken. Ja, dat is ook weer waar. Oké, okay, nou kunnen mensen nog uh, op een bepaalde website kijken voor meer informatie? Ja, op uh, www.loveland staat meteen een directe link uh, naar Fight Cancer. Dan kan je dat gewoon aanklikken. Daar staat het hele toerschema met alle dj's. Oké. Okay. Nou, prima. Dankjewel. Uh, Michiel Zand, of, uh, Land, sorry, productiebegeleider van uh, Fight Cancer. En uh, nou heel veel plezier en vooral uh, succes nog met het werven van donateurs. Ja, hey, hartstikke bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Dag. I'm oh voor de NAB Radio met Elvis Presley featuring Junkie XL A Little Less Conversation bij zondag in Kennemerland. We gaan nog even naar sportkort, want AZ heeft zaterdag de oeverwedstrijd tegen HFC Haarlem gewonnen. De regerend landskampioen zegevierde voor 2000 toeschouwers in Schermenhoorn met 4 tegen 0. En Gratiano Pelé en Pontus Wernblom scoorden voor rust. En Ari en German Lenz waren in de tweede helft succesvol. Demi de begeerd door Ajax, begon in de baan Basisformatie, maar trainer Ronald Koeman wisselde de middelvelder na 67 minuten van Marco Vajnovic. En mounier El Hamdaoui en de geblesseerde Ragnar Klavan, Simon Poulsen en Moussa Dembele ontbraken bij AZ. En doelman Joey Didulchika is nog niet wedstrijd fit. Het meest optimale. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur.